Waterwogemoed met het TMS Journaal. De Heine Noord in de A29 ten zuiden van Rotterdam is in beide richtingen afgesloten omdat er een vrachtwagen in brand heeft gestaan. Getuigen melden dat ze een harde knal hebben gehoord. Volgens de brandweer zijn zeker twee mensen gewond geraakt. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de tunnel staat vol rook. Nu de brandmeester is, mogen auto's in de tunnel er weer uitrijden. De Algemene Rekenkamer wil een onafhankelijke beoordeling van de manier waarop het kabinet taken overdraagt aan gemeenten. De Rekenkamer zegt niet te kunnen vaststellen of de gemeenten klaar zijn voor de decentralisatie. Volgens president Stuiveling moet er in het najaar één integraal beoordelingsmoment komen. Het kabinet heeft al laten weten daar niets in te zien. Stuiveling doet daarom nu een beroep op de Tweede Kamer. In Den Haag is het vandaag verantwoordingsdag waarop de overheid jaarverslagen presenteert aan de Tweede Kamer. China en Rusland hebben een akkoord gesloten over de levering van Russisch gas aan China. De ondertekening is een succes voor president Poetin... die daardoor verzekerd is van een belangrijke afnemer van het Russische gas... nu Europa daar minder afhankelijk van wil worden. De deal met een looptijd van 30 jaar heeft een geschatte waarde van 400 miljard dollar. Er is tien jaar over onderhandeld. De ziekte Ebola kan in drie maanden het immigratieprobleem oplossen. Dat heeft Jean-Marie Le Pen van de rechtspopulistische Franse partij Front National gezegd op een campagnebijeenkomst in Marseille. Le Pen is oprichter en europarlementariër van de partij. In het verleden deed hij al talloze discriminerende uitspraken. pvv leider Wilders wil in Brussel samenwerken met het Front National. Het weer af en toe wat zon, maar in de loop van de middag kans op stevige buien... met onweer, hagel en windstoten. Het is 24 tot 29 graden. Morgen minder warm, af en toe wat zon, maar ook een regen- of onweersbui. Dit was het NWS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A8 richting Amsterdam voor Dam 2 kilometer, dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Den Haag bij de Koentunnel 2... Op de A15 Rotterdam richting Gorkum voor Sliedrecht, 3 kilometer. Daar liggen stukken band op de weg. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A15 Rotterdam naar Europoort, Rotterdam-Charloes, 3. Op de A16 Rotterdam richting Breda voor Zwijndrecht, 5 kilometer. En op de A16 Rotterdam naar Breda voor Dordrecht, 5 kilometer. Het heeft te maken met de afsluiting van de A29 tussen Bergen op zoom en Rotterdam. Die is in beide richtingen dicht bij de Heijenoordtunnel. In de tunnel staat een vrachtwagen in brand. Het verkeer moet omrijden via de A16. Op de A20 Gouda Hoek van Holland staat voor Rotterdam Centrum 3 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 zin in ZFM. ZFM. Met nu de Vinyljaren. Nederlandse negen, je komt uit Suriname. Zoals wij ooit uit Nederland naar Suriname kwamen. Als wij je hier zien lopen, denken we die man heeft het koud. In een land waar haast geen blanke van de Calypso houdt. Niemand die het ons verbiedt, maar jouw Calypso zingen we niet. Oh, oh, Pyramid, wat denk jij wel dat je bent? Als jij niet de Calypso kent, die is verwant aan Nederland. Nederlandse neger, jij kunt ons niet inspireren. Nooit zullen wij het ritme van de Calypso leren. De Amerikaanse neger brengt ons wel in een roes. En Amerikaanse blanken zingen wel de blues. Niemand die het ons verbiedt, maar jouw Calypso zingen we niet. Oh, oh, pyramid.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 Zo kent die is verant aan Nederland. Oh, oh, piramid. Waar denk jij wel dat je bent? Zij niet de calypso kent, die is verwant aan Nederland. Een heel leuk liedje van, uh, van dat album Waar ik woon en wie ik ben. Maar een uh, LP waarvan de teksten, dat hoorde u straks ook. In het interview is daar even over gesproken. Uh, de teksten voornamelijk geschreven werden door René Daalder. En waarbij de heren het ook klein hielden. Dus niet veel productionele toestanden en effecten. En gewoon klein, heel dichtbij. Zoals het. Uh, Zoals het Sassel uh, dat op dat moment uh, voelde. Boudewijn de Groot dus. Van waar ik woon en wie ik ben. Um, nou, we kennen natuurlijk allemaal het verhaal van Boudewijn de Groot. Begonnen rond 1962, 1963. Zat eerst nog op de, uh, de filmacademie. Daar, daar ontmoette hij volgens mij ook Lennart Nijg. En uh, ja, toen zijn ze liedjes gaan schrijven. En Lennart de teksten. En dat begon dus inderdaad met twee singeltjes. Toen een EP'tje. Uh, met onder andere het liedje Strand. En Elegie Prennetaal. En zo wat u het vorige uur... ...heeft kunnen horen, want toen hadden we het erover. Um, daarna kwam natuurlijk de LP Acopalips, zo dus moet ik netjes zeggen. Uh, toen kwam Voor de Overlevende en toen kwam Picnic en Tuin de Lusten. Daarna raakten we het spoor een beetje bijster... ...want toen ging, stopte Wouderwijn met al, dat, uh, uh, al die liedjes... ...en kwam hij met een album, dat heette De Sabbat. Uh, dat was ook de oorzaak van zijn verwijdering uh, met Lennart Nijg... Want die zag daar helemaal niets in. Het was een hele LP vol met een of ander verhaal over heksen. De heksen, Sabbat en noem het allemaal maar op. Um, ja, niet bepaald een van de beste verkochten. Er, er stonden geloof ik maar drie liedjes op die plaat. En voor de rest was het een, een verhaal. Nou, dat uh, werd dus niet zo'n erg groot succes. En op, uh, nou ja, misschien ook wel onder een beetje druk van de om Dat weet ik allemaal niet. Kwam je daarna in ieder geval gewoon weer terug met een ijzersterk album. En... Dat was het album Hoe Sterk Is De Eenzame Fietser. En werkelijk weergeloos album... waarin hij gewoon weer helemaal op de oude tour ging... en weer gewoon mooie liedjes had... met ook weer heel veel teksten van Lennart Nijg. En dat is geweldig natuurlijk. Goed, um, het eerste liedje dat, uh, dat, dat gaat daar dan ook over... dat heet Terug van weg geweest. Hier is Boudewijn de Groot. Je had een vrouw en huis, je had je eigen leven, maar bleek een weg die doodliep. Je bent weer teruggegaan, je loopt weer door de stad waar alles is begonnen. Probeer het te vergeten, niet stil te blijven staan. De vrienden in het café, ze zijn niet veel veranderd. De een is wat dikker en de ander is getrouwd. Je lacht alleen niet meer om al hun flauwe grappen. Zij bleven oude jongen, jij werd alleen maar oud. Je als een slak op wie het leven zout legt. De last van het verleden ligt loodzwaar op je rug. Een paar boemoeren schouw voor jeugdherinneringen. En durf je niet meer verder, dan kruip je daarin terug. Je wilde toch vooruit, je wilde naar de vrijheid. Maar het werd een kale kamer voor veel te veel verhuur Je nam een meisje mee Het leek weer net als vroeger Maar eigenlijk wou je slapen toch wil je het overdoen, maar waar moet je beginnen? Je hebt te vaak geazeld, te vaak verkeerd beslist. Je bent alleen verdwaald, het bos is groot en donker, de kruimels brood verdwenen. Ja, we je dan dat hij het nog steeds kon. Na die uh, LP die uitkwam, die heette Bij Nacht en Ontij. En ja, ik zei het al, daar stonden maar twee of drie liedjes op, geloof ik. Als dus ik me goed herinner, was het een, een uh, LP waar ook nog een singeltje bij zat. Maar het ging eigenlijk alleen maar over, over, ja, over, over het uh, occulte, zeg maar. Over uh, heksen en, en elfjes. En weet ik het allemaal niet, waar het allemaal precies over ging. Um, het, het is niet zijn meest succesvolle album geweest, dat is heel duidelijk. Uh, maar dat geldt trouwens ook voor het album van waar ik woon. Dat was ook niet zo'n erg groot succes. En het is wel een hele mooie plaat. Maar dit, ja, oké. Okay, um, nou ja, daar kun je over denken wat je ervan denken moet. In ieder geval... Uh, de, ik zei het al, er stonden twee of drie liedjes op. En één van die liedjes laat ik u nu even horen. Dat is het Heksenlied. Ja, het Heksenlied. En dat was om dan het Hexenlied, heette dat. En dat was dus afkomstig van dat album uh, Nacht en Ontij. Uh, een heel vreemd album. En uh, ja, behoort niet tot zijn meest succesvolle. Maar dat album wat er nog aan, op de andere grammen van ligt wel degelijk. Hoe sterk is de eenzame fietser? Nou, de bekende nummers, uh, zoals Jimmy en Tante Julia, die zal ik uh, deze keer maar overslaan. Uh, het Spaarden heb ik afgelopen... Uh, een vrijdag in een uurtje Boudewijn al gedraaid. En uh, ja, u weet het, ik ben een grote Boudewijn, een groot fan. En vandaar dat ik wat, vandaag dit programma helemaal aan zijn uh, muziek wijd. Uh, Boudewijn die gisteren dus 70 jaar is geworden. Die afscheid heeft genomen van de grote podia. Nog wel muziek blijft maken, maar niet meer op toneel gaat. Uh, die vorige week ook een, een World een Life Achievement Award heeft gekregen. Uh, vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse muziek. En een levenskoffer. Ja, dat kreeg je ook nog uit handen van uh, Frits Pits. Nou, geweldig natuurlijk allemaal. Uh, Wouden wij een de Groot, uh, onder andere samen met Lennard Nijg, hebben de Nederlandse taal en de Nederlandse muziek natuurlijk heel veel prachtige juweltjes gegeven. Het nummer wat ik nu ga draaien, dat komt weer van het album Moesterk is de eenzame fietser. En dat heet De Reiziger. Laat hem zitten bij de haard. Hij is overal geweest, hij die alles heeft verloren, hij die nooit iets heeft bewaard. Haal flessen uit de kelder en haal muziek in huis, laat iedereen het horen, de reiziger is thuis. Geef de reiziger het woord, laat de reiziger vertellen, maar hij schudt zijn hoofd en wacht. Hij heeft overal gezocht, hij heeft nergens iets gevonden en hij heeft niets meegebracht. Hij zegt ik ben veranderd, ik ben hier niet meer thuis, maar laten kinderen komen. Laat de kinderen komen, laat de kinderen komen Ik heb aan ze gedacht What's the Bij de hij is overal geweest, hij die alles heeft verloren, hij die nooit iets heeft bewaard. Afwetsen uit de kuil en een handmuziek in haar huis. En laat de kinderen komen, de kinderen van dit huis. Album. Hoe sterk is de eenzame fietser? Hoorde nu Boudewijn de Groot met uh, De Reiziger. En ik ga nu verder met uh, een ander liedje. Dat heet De Nachtwacht. Deze tekst is wel weer van Lennart Nijg. De stand spoelt in het donker dicht... De toren slaat het laatste uur. En langs de grachten vond rood licht als imitatie helle vuur. De nachtwacht met zijn blinde kop klimt langs de bruggen stijf en grijs. en roep kaatst in steeg en slop, een trage lang vergeten wijs. Twaalf-een, ik houd de wacht, de klok heeft geslagen. Het zal spoedig weer dagen. En koud is de naam Met zijn zachte voetstap in het plantsoen, die tweeling schimmen vluchten doet, trekt slepend door het donkergroen en glimlacht wijs en bitter zoet. Een grijze man ligt op de straat en zingt zijn lied van brandewijn. Wanneer de nachtwacht langzaam gaat, dan stemt hij in met het refrein. Twaalf, één, ik houd de wacht, de klok heeft geslagen. Als spoedig weer dagen en koud is de nacht. Dan wordt de hemel porselein, het laatste rode licht dat dooft. Met fluiten van de eerste trein, de nachtwacht schudt zijn bruine hoofd. Ontvlucht het zonlicht in een kroeg. En leunend op zijn helle baan, het verdrinkt hij daar de dag al vroeg. Een dauw van tranen in zijn baan. En overdag, hij vliegt zich in de zon kapot. Geen mens die hem ooit anders zag, dan als een grote grijze mot. Twaalf, eeuw te wacht, de klok heeft geslagen. Het zal spoedig weer dagen, en koud is de nacht. Een lied dat uh, voorkomt op een uh, tweede verzameldubbelalbum. Eerst hadden we vijf jaar hits en uh, dat was al een prachtig dubbelalbum. En daarna kwam Dubbel 2 en dat is een, uh, eigenlijk een, een tweede verzamelaar. En als je die twee platen hebt, dan heb je in ieder geval zo'n beetje alles tot uh, ja, uit de jaren 60, 70. Heb je dan wel zo onge ongeveer, niet helemaal alles, maar zo ongeveer wel. Um, dit heette dus De Nachtwacht. En het volgende liedje wat ik ga draaien, dat heet Naast Jou. Nee, ik heb nog niets begrepen van je woorden. Ik heb mijn moed nog lang niet bij elkaar geraapt.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 ik blijf dromen van precies dezelfde dingen. Ik zal je weer zien en we blijven bij elkaar. En hier dat uh, oorspronkelijk uitkwam op het album Voor de Overlevende. Het tweede album van uh, Boudewijn de Groot. En dit noemen dat heette Dit Naast Jou. Later, een aantal jaren geleden, heeft hij dit lied nog eens eh, dunnetjes overgedaan in, met het Metropolorkest samen. En toen zong hij het onder andere samen met Jan Rot. Ja, dat was, uh, was ook wel mooi trouwens. Maar goed, dit was de echte versie. Eh, begeleid door het combo van Ger van Leeuwen. Um, was dit dus naast jou. Uh, dit liedje wat ik nu ga draaien heb ik ook afgelopen vrijdag gedaan. Toen ik een uurtje extra pikte om. Mooie liedjes van Boudewijn te draaien. Maar ik vind dit zo mooi. Dat ik doe het gewoon nog een keer. Ik kan het gewoon niet laten. Um, het is een liedje van uh, een verhaal op het strand. En uh, niet, niet het liedje strand hoor. Maar gewoon een verhaal op het strand. Dat je daar met een vrouw zit. En niks zit te zeggen. En gewoon stil is. Dat die vrouw uiteindelijk maar de krant pakt. En één zin is daar zo mooi. Vier cijfers vormden een reclamevlucht. En toen hing een oude klonje in de lucht. Hoe verzin je het? Dat, dat, die die neigde ik om dat. Geweldige, geweldige tekst. Het heet dan ook heel mooi: Kanzone 47-11.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 mij niet vrij. De regen deed me weer naar zee verlangen. Haar golven hielden mij opnieuw gevangen. Het tocht een bladbank mee, het was van mij. Steeds verder werd ik weggesleurd van het strand. De geur van oorde klon je, boei van het land. Een dat dat afkomstig is van het album. Picnic en Tuin der Lusten. En ik vind dat. Ik, die tekst. Ik vind dat, ik vind dat zo geweldig. En dan de manier waarop het gezongen wordt. En, en ook dat mooie jazzy arrangement erachter. Dat is echt. Dit kan je zo in een jazzprogramma draaien. Dat klinkt echt fantastisch. Canzone 4711 heet het. Baudouin de Groot. En ik ga verder met. Zonder vrienden kan ik niet. Je kunt desnoods wel zonder geld, al is dat voor je maag niet fijn. Nog erger als een vrouw je kwelt, want dan doet ook je hart nog pijn. Ik weet het kan verschrikkelijk zijn. Liefst heb ik een vriend met wie ik al ras langdurig zeuren kan hoe het was. En ik heb troost in mijn verdriet, mijn makker schenk me nog een glas. Want zonder vrienden kan ik niet. Raar is het leven, toch ik hou al niet zoveel van alcohol, maar uitgerekend om een vrouw sla ik naar binnen tot ik vol en snikkend van de bitter lol. Subiet in slaap, val in een stoel, daar vindt een vriend mij ruimt mijn boel, ik wankel, prevel, vals een lied, omdat me toch gelukkig voel, want zonder vrienden kan ik niet. Betrogen ben ik vaker, wel ook heb ik meer een vrouw bemint. uit, Uitging het steeds maar aan die hel, denk toch een mens als het begint. Een man blijft toch altijd een kind. Die droomt niet van het paradijs, ineens wordt niemand oud en wijs. Je krijgt voor vreugde vaak verdriet, niet over rozen, de reis. Maar zonder vrienden kan ik niet. Laat mij maar schuiven, want ik red er toch nog altijd wel iets van. Uw prins verhoor, dan dit gebed. Neem alles als het niet anders kan. Alleen mijn vrienden, laat die dan. Er blijft mij anders niet zo heer. Rampzaliger kan toch niet meer. Terwijl u mij in tranen ziet, zweer ik desnoods. Ik drink niet meer, maar zonder vrienden kan ik niet. Zonder vrienden kan ik niet. En dat was dan weer een liedje van het album Voor de Overlevende. Uh, nu weer naar dat album uh, Picnic, Tuin de Lusten. Ja, ik, dit komt allemaal van een album dat heet Double 2. Dat is een hele leuke verzameler. En daar staan van al de vier die eerste albums toch aardig wat stukken op. He, uh, Apocalypse, uh, Voor de Overlevende, Picnic, Tuin de Lusten. En dat is, uh, dat is natuurlijk wel, wel erg leuk. En het vorige liedje heb ik ook afgelopen vrijdag geduurd, Maar ik vind het zo'n leuk liedje. Ja, dan kan je echt horen dat, dat Boudewijn als componist eigenlijk gewoon alles kon. Hier gaan we helemaal een beetje terug naar uh, het, het stijltje van de twintige jaren. Althans, zo begint het. En het is weer zo'n prachtige titel. De Ballade voor de Vriendinnen van Eén Nacht. Vriendinnen van een nacht. Wel ben ik liever thuis dan in een kroeg, maar daar sluipt s'nachts de stilte om me heen. En denken over jou deed ik genoeg, dus blijf ik dan maar liever op de been, want slapen gaat al lang niet meer alleen. Alleen is maar alleen, ik ken de stad, wanneer ik eenmaal lastig ben en zat. Is ieder lichaam even warm en zacht en helpt vergeten wat ik eenmaal had. Zo ken ik mijn vriendinnen van een nacht. Wanneer de dag komt, zie ik pas mijn prooi. Daarnaast me slaapt een onbekend gezicht. En blijkt dus morgens vroeg niet meer zo mooi als gisteravond met dat roze licht. Dan doe ik maar weer gewoon mijn ogen dicht Het was misschien wel fijn voor deze keer Ik ga en kom na deze nacht nooit meer En als ze mij ontmoeten vragend lacht Dan denk ik wie ben jij nu ook alweer Zo ken ik mijn vriendinnen van één nacht Soms droom ik half dat ik weer iets herken een geur van haar, een lach waarvan ik hou. Maar al te goed weet ik dan waar ik ben. Hier lig ik met een vreemde blote vrouw. En niemand op de wereld lijkt op jou. Maar blijf ik s'avonds thuis, dan wordt het stil. Die kamers vol van toen, ze zijn zo kil. Ik vlucht de stad in en ga weer op jacht. En breng mezelf opnieuw waar ik niet wil. Zo ken ik mijn vriendinnen van een nacht. Als iemand jullie kwetst Of sletten noemt Of over zeden zwetst Laat hem een ziekte krijgen Vol venijn. We sliepen met elkaar En dat was fijn En daarom heb ik niemand ooit veracht Maar ik zal jullie Altijd dankbaar zijn Zo ben ik mijn vriendinnen Van een nacht Dan ze dus van het album Tuin der Lusten. Picknick en Tuin der Lusten, zo moet ik het zeggen. En dat heet De Vriendinnen van een Nacht. Een volgende liedje heet Ze zijn niet meer als toen. Tot nu toe was het nooit geheel volmaakt. Verbrande steden en een volk om voor te sterven. Een tomeloze liefde en een derde die het kon bederven, tot nu toe was het nooit geheel volmaakt. Er is gezegd, er komen andere tijden, er is gevochten voor een nieuw fatsoen. Er is niet geluisterd naar wat andere zeiden. ik heb geen zin het nog eens over te doen. Het is nu beter al je vrienden maar te mijden, ze veranderen snel en zijn niet meer als toen. De grote waarheid is intussen achterhaald. Wat vroeger wet was, is nu bij de wet verboden De ouderen zijn niet meer zoals vroeger halve goden En de vis wordt ook niet meer zo duur betaald Natuurlijk zijn er mensen die nog lijden En vrede is nog steeds een visioen Het is geen tijd om nu je bedje al te spreiden Al zijn er mensen die dat nu al doen het is dus beter al je vrienden maar te meiden. Ze veranderen snel en zijn niet meer als toen. Maar denk in godsnaam niet dat we al zijn. Er moet wel het een en ander nog gebeuren. En het blijft vechten, wel de anderen niet ophouden met zeuren. Dat het vroeger beter was, zo rustig en zo fijn. Dat zijn je vrienden die eertijds altijd zeiden... Dat zij het later anders zouden doen. Ze wilden zich van elk gezag bevrijden. Nu doen ze niets, ze houden hun fatsoen. Het is dus beter deze vrienden maar te meiden. Ze veranderen snel en zijn niet meer als toen. Morgen is het weer zoals vandaag. Het lijkt veranderd, maar jullie weten beter. Al wordt de grond intussen onder jullie voeten heter. Jullie rekenen niet af, je bent te traag. Er is gezegd, er komen andere tijden. Er is gevochten voor een nieuw fatsoen. Er is niet geluisterd naar wat andere zeiden. Ik heb geen zin het nog eens over te doen. Daarom heb ik besloten jullie maar te mijden. Jullie zijn hetzelfde, geen vrienden meer als toen. Vrienden, ze zijn niets meer als doen. Ja, dat kom je wel vaker tegen natuurlijk, hè, dat je gewoon in je jeugdige onschuld allerlei idealen hebt en later dan verdwijnt dat zomaar ineens en dan word je gewoon, loop je gewoon weer mee in die tredmolen. hè? Dat, de, vooral die idealen uit de 60's, dat is toch, <lacht> als je dat goed bekijkt, verdomd weinig van teruggekomen. Hè? Het enige, het, enige, het enige wat we nog over hebben uit, uit die periode is fietsen, witte fietsenplan. Dus het enige wat vijftig jaar na dato uitgevoerd is in, uh, in Amsterdam en zo. Goed, um, Bannerwijn de Groot. Dus ze zijn niet meer als toen. En we gaan van die tijd over naar de tuin der lusten. Vandaag kan al gisteren wezen. Wat morgen gebeuren gaat, weet niemand ooit. Misschien valt het ergste te vrezen. De koepel van bloemen, de bol van kristal, zij kunnen de liefde bewaren. De lijst om de wereld is breekbaar en smal. Kom hier en vergeet de gevaren. Rom de truivent rijdend op fluwelen dieren, wij de windje haren los Gezichten in bloemen, ze kijken je aan. Kom kruip in een schelp met z'n tweeën. Er vliegen nog zwaluwen uit de vulkaan en hoog om de roze moskeeën Spring in het water en duik in de zee. Verberg je in het brons van de bomen. Een vogel brengt vruchten en wijn voor ons mee, zolang we het lot nog ontkomen. Draag de bonte truiventross, rijdend op fluwelen dieren. Bij de windje harde aan. Een vogel voorbij, ga mee op zijn rug naar het zuiden. En buig met een palmtak de wolken opzij, zodat je de klokken hoort luiden. Nu plukken we samen nog bloemen in het gras, en leven als goden in vrede. Maar ginder al strooien skeletten met as, en wonen in brandende steden. Rond de druiventros rijdend op fluwelen dieren, Waait de windje haren was De fascisten, maar ze staan aan de kant, want hun. Als goed militair, want ze worden bedreigd en de vrede is ver. Ze vinden me slap als ik weiger te gaan, maar hun stem is te zwak om te worden verstaan. De dagen zijn geteld. Ik had eigenlijk een heel ander Daarom liep het even een beetje gotisch. Ik had eigenlijk een heel andere mullen draaien. Maar er zit een verkeerde LP in die hoes. Spot nog en toe. Wil je iets draaien van de woudwijnen? bij de ...zit erin. Ja, dat, dat gaan we dus niet doen. Dat wil ik niet. Dat doen we niet. Nee. He? Nee. Megaton heet dit. Van het album Picnic Town Blauw van de hemel ziet groen van de rook. De wind is heet en smaakt naar roest. Ijzervijzel kleurt de wegen. Nu stinkt in de slotgracht de modder en ook de wintertuin is rood en woest. De dore zandknars sluit om regen. Een stormwind opent ieder graf en scheurt door het verleden. Trek bladzijden van de bovenaf af. En het is te veel geleden. En in andere Met een schoorsteen zo zwart als een stenen kanon, geladen met synthetisch lood, heeft kroep de hemel lek geschoten. En raakt de geweldige spot van de zon Die smelt en grijs wordt als de dood En brekend wegzinkt in de goten Een supernova neonlicht Het gas klopt in de buizen De zuurstofkraan gaat gillend dicht De zee kookt in de slaap Over het land, het ijzermuilen, rood en zwarte, in toch ter isolatoren. Ze steken de steden met zwavel in brand, de grote gore ketel barst, en niemand meer die het kan horen. Breek het bos tot cellulose, armer, scheur in atomen, de zon glijdt smeltend neer in het No dat uh, Bauderwein hier erg geïnspireerd was door het album Sgt. Pepper van de Beatles. Wat natuurlijk voor heel veel mensen uh, uh, toch wel een trend zette. En dat is hier ook heel goed horen. Het komt, uh, we gaan even door met een prachtig liedje. Dat heet De glazen stilte. Het is zo mooi. De glazen koepel van de lucht is blauw, zodat de blauwe zon verschiet. Het droge harde licht is blauw, en ook de parels van de douw. Hoe lang zal ik hier moeten blijven, ik kan niet weten wat ik wil. En onder mij verstijven de glazen golven stil. Er luiden prokken in de blauwe lucht, van blauwe sparren in het glazen ijs. Kristallen groeien langzaam verder dicht, een mathematisch vergezicht. En om het glazen hek te sluiten, komt varenheid al uit, zijn kot op sleutels van glas fluiten, van nader tot u, mijn god. is de kleur die ik nooit vergeet hier in de steppen van gegoten glas. Blauw is de vrucht die ik moeizaam eet. De scherven smaken scherp en vreed. De droge stilte wordt steeds erger zodat ik vluchten moet. Want daar achter de glazen bergen ligt het land van vlees en bloed.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 Ik hoop dat u er een beetje van genoten hebt. Ik wel in ieder geval. Ik vond het ontzettend lekker om dit gewoon te doen. Twee uur lang gewoon in het teken van... Nederlands grootste troubadour. Dat durf ik gerust wel te zeggen. Dat is gewoon zo. Boudewijn de Groot, gisteren 70 geworden. Afscheid genomen nu van de grote podia. Maar hij blijft actief. Hij blijft gewoon muziek maken. En uh, dat is alleen maar goed. We hebben een staalkaart gedraaid van zijn repertoire. Niet alle bekende hits, maar ook wat onbekendere nummers. Waarvan u denkt van, hé, hey, oh is dat ook van hem? Ja, dat is ook van hem. En in het eerste uur heeft u natuurlijk kunnen luisteren naar een interview... dat ik zelf negen jaar geleden, 2005, met Badenwijn de Groot had... bij Radio Beverwijk. Toen de nog, tijd nog. En dat was best wel leuk, want toen kon, uh, waar, kon gewoon echt iets... Uit zijn eigen mond horen wat met bepaalde LP's en liedjes bedoeld was. En dat is natuurlijk een heel ander verhaal dan een soort geschiedschrijving. Het was een heel leuk gesprek. Hij is anderhalf uur gebleven toen. En uh, nou ja, ik hoop dat u daar ook een beetje van genoten heeft. Ik in ieder geval wel om het weer eens terug te horen na negen jaar. We gaan naar huis. Het is klaar. We hebben het gehad voor vandaag. En uh, Stap in mijn entassietgrijze uh, bolide en... Uh, Privé, <laughs> ver... wezen uh, uh, Ik moet wel nog een pet voor hem kopen. Ja, dat is... Maar goed, morgen, als alles mee zit, dan ben ik er gewoon weer. En uh, gaan we weer twee uurtjes lunchen, Zandvoort lunch van 12 tot 2. Ik wens u een fijne woensdag en tot morgen.